Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens vier mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in Velp. In die plaats bij Arnhem stonden vanochtend een paar huizen in brand... waar tientallen arbeidsmigranten wonen. Een paar gevels staan nu op instorten en twee huizen hebben geen dak meer, maar de brand is inmiddels wel onder controle, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Nu komt de volgende fase, namelijk kijken ja, of ze het pand kunnen betreden en uh, ja, wat ze daar nog aantreffen, of daar nog uh, mensen zijn achtergebleven. Uh, er zijn in ieder geval, uh, zoals bekend, inmiddels vier gewonden afgevoerd, één uh, met een gebroken been sowieso. Die vier zijn naar het ziekenhuis gebracht. En er is weer geschoten bij een kerncentrale in Oekraïne. Dat gebouw Staat in de stad Zaporizhia en is sinds dit voorjaar in het handen van het Russische leger. Deze verslaggever weet er meer over. Ja, volgens Oekraïne hebben heb de Russen raketten afgevuurd op die kerncentrale en zijn daarbij ook drie stralingsmeters geraakt. Waardoor ja, op dit moment niet kan gemonitord worden of er inderdaad een radioactief lek is. Dat lijkt niet zo te zijn, maar het is wel een hele spannende situatie. Volgens de Russen zit het heel anders. Zij zeggen juist dat Oekraïne de kerncentrale heeft beschoten. De Verenigde Naties hopen dat er in elk geval wordt gestopt met schieten. En gebeurt dat niet, dan zijn ze echt bang voor een kernramp. Inbrekers gaan weer meer hun gang. Nu er na corona niet meer massaal wordt thuisgewerkt aan de keukentafel... gaat het aantal inbraken omhoog. Het zijn er nog wel een stuk minder dan voor de coronacrisis. Volgens de politie is het natuurlijk wel slim om je huis goed te beveiligen. Wanneer een inbreker minimaal drie minuten bezig is om binnen te komen... geeft hij het meestal op. En explosieve experts zijn gisteren in Nijmegen urenlang druk bezig geweest... met een verdacht pakketje. Het lag in de voortuin van een studentenhuis en was ingepakt met ducttape. Er werd een straat afgesloten zodat de boel rustig kon worden onderzocht. En er bleek uiteindelijk niks aan de hand te zijn. Het was een pakketje met daarin 5 kilo tegellijm. Het weer nog. In het noorden kan het nog een beetje grijs zijn. Maar het is wel overal droog. Later overal af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Hier op de N208, Harnhem richting Zandpoort, moet rekening houden met een vertraging voor de aansluiting met de A22. Door een ongeluk is de weg tijdelijk dicht en de vertraging op dit moment is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fallait défendre la terre de nos ancêtres, enverrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Tana.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 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits Zomer Ik zit constant in een tweestrijd heb ik spijt kijk om me heen de nacht die beweegt danst tussen donker en licht achtergebleven daar waar geweest ik dans mijn ogen dicht ik vlieg van gisteren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 Oh Zomer op CFM, hoor je, hoor je nu overal, ieder en maal weer. CFM's Rock oh, Force. Oh. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook. And she's fat-free, fat-free, fat-free, fat-free. Private school. She speaks perfect French. Vonden, dan stoort ze mijn hart vol En het liefst uit Londen Van de wereld weet ik niets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 Yo estaba en un vacío. Oh Dios. Cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una no, bobina escucha. Te rodear la mira y cambia la hipocresía. Tienes todos los ojos. Puestos. I'm oh. the hungry and the hateful moon. your you follow, self-defined and gentle, colored meats and bangles to the make-for-all. Oh, no. J-